Reputatiecoaching Podcast nummer 129. Ben jij een lokale gids en post jij reviews bij lokale bedrijven op Google Plus? Kun jij je nog herinneren waar je de afgelopen jaren ooit bent geweest waar je een review over zou kunnen posten? Ik zat een beetje klem en kreeg een heldere ingeving die ik zoals eerste met je deel. Vandaag is het 21 mei en zo'n maand geleden op 21 april kwam Google met Mobile Gadden, de update die mobielvriendelijke sites voorrang zou geven boven websites die niet mobielvriendelijk zijn. Maar heeft deze update tot op heden veel impact gehad in Nederland of de buiten? Dat vertel ik je straks. Na de hype van mobiele apps gebruiken mensen toch liever een mobiele webbrowser om bedrijfsgegevens op te zoeken. Dit en andere interessante mobiele statistieken heb ik online voor je opgeduikeld. Helaas is de recente Google Plus update uit het zogenaamde Knowledge Nolits-panel op Google Plus verdwenen. Ik leg je uit wat dat betekent. Als laatste topic voor deze podcast heb ik de presentatie van Gonny Spijkstra bij hashtag SMC055 van afgelopen maandagavond met als titel Fuck je Facebookpagina. Ja, je hoort het goed. Fuck je Facebookpagina. Die presentatie duurt iets meer dan 21 minuten, dus je kunt je voorstellen dat deze podcast in zijn totaal dan ook iets langer zal duren dan dat je normaal van mij gewend bent.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 Ik luister erg vaak naar jouw podcasts tijdens het hardlopen en ik vind ze zo interessant dat ik je ook graag via LinkedIn wilde volgen. Dus bij deze hoop ik dat je mijn uitnodiging accepteert. Met vriendelijke groeten, Justo van Gessel. Natuurlijk accepteer ik je uitnodiging, Justo. Top dat je me via LinkedIn volgt en leuk om te horen dat je vaak naar de podcasts luistert tijdens het hardlopen. Maar moet ik er nu een continue beat voor je inmixen om je tempo erin te houden? Enfin, laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ik heb je een paar maanden geleden verteld dat ik mij toen had aangemeld als Google Local Guide, oftewel een lokale gids. Dat is een programma van Google om mensen te enthousiasmeren en te stimuleren om reviews te posten over lokale bedrijven op Google+. Dat ging prima. Ik stapte in op niveau 2 van 4 en na een tijdje promoveerde ik naar niveau 3, omdat ik toen het aantal van 50 geposte reviews passeerde. Nu kom ik niet dagelijks in verschillende winkels of bij diverse zorgverleners of andere lokale bedrijven. Ook probeerde ik mij allerhande lokale bedrijven te herinneren waar ik ooit was geweest om daar een review bij te posten. Echter, op een gegeven moment kon ik me geen lokale bedrijven meer herinneren waar ik alsnog een review zou kunnen posten. Dat was nadat ik zo'n 70 reviews had gepost zo'n drie weken geleden. Maar terwijl ik deze podcast maak zit ik alweer op 126 geposte reviews. Oké, ik heb er nog 124 te gaan voordat ik niveau 4 bereik. En ik heb inmiddels weer helder op het netvlies waar ik de afgelopen jaren ooit zoal ben geweest. En dat kwam niet doordat ik opeens me alle bezochte winkels en dergelijke kon herinneren. Maar hoe dan wel? Wel nou nu, je moet weten dat ik al een aantal jaren behoorlijk trouw overal waar ik kom incheck in Foursquare. Voorheen was het met de Foursquare app, maar tegenwoordig heet die app Swarm. Sinds 1 april 2014 sla ik alle Foursquare check-ins ook automatisch op in een Google Spreadsheet met behulp van ifttt.com. IFTTT staat voor if this, then that. Daarin heb ik een zogenaamd recipe, oftewel recept gemaakt dat automatisch de gegevens van elke check-in opslaat in de Google Spreadsheet... zodra ik incheck met Foursquare. Inmiddels staan er alweer 593 regels in de spreadsheet met check-ins van het afgelopen jaar. Logischerwijs zaten er veel duplicaten in, maar toch kreeg ik direct meer inspiratie... voor wat betreft de locaties die ik in het afgelopen jaar had bezocht... waar ik dus reviews van kon posten. Mijn Foursquare-geschiedenis gaat een heel stuk verder terug. Dus kan ik voorlopig weer even vooruit. Ik heb een vast moment in mijn agenda gepland om gedurende een uurtje reviews te posten. Als je actief bent op Foursquare, ga dan eens gewoon grasduinen in je check-ins om inspiratie op te doen. Naast Foursquare gebruik ik ook Yelp om te pas en te onpas in te checken. Helaas kan ik op Yelp niet mijn historie van check-ins terugkijken. Wat je wel kunt doen, is kijken bij welke bedrijven jij op Yelp een review hebt gepost of waarvoor je een tip hebt achtergelaten. Maar het kan wel met behulp van Facebook. Zelf ben ik persoonlijk niet meer actief op Facebook, maar de kans is groot dat jij op locaties waar je ooit bent geweest, jezelf op Facebook hebt ingecheckt, of deze locatie hebt geliked. Dat deed ik voorheen ook. Je vindt al je likes door op je foto te klikken en dan in de horizontale menubalk onder meer te klikken op vind ik leuks. En de plaatsen waar je geweest bent vind je onder het menu item plaatsen. Of door achter de URL van je persoonlijke Facebook profiel respectievelijk de tekst slash likes of slash map toe te voegen kom je hier ook. Doe je je voordeel mee om terug te reizen in de tijd en weer helder voor de geest te krijgen waar je ooit zoal bent geweest. Samenvattend heb ik een paar tips voor je als je meer reviews op Google Plus wilt posten om zo hoger op te komen in de niveaus. Als eerste, bepaal welke service je wilt gebruiken om je bezochte locaties bij te houden. Foursquare, Yelp, Facebook of Google Plus. En ga vanaf nu beter registreren waar je zo op komt. En tenslotte, mocht je langs een locatie komen waar je ooit in het verleden bent geweest, check dan even snel in zodat je die locatie weliswaar op de verkeerde datum, maar in elk geval wel geregistreerd hebt om later een review over te posten. Op die manier ontlast je je geheugen en houd je voldoende inspiratie voor locaties om reviews over te posten. Het leek alsof de online wereld zou instorten per 21 april 2015. De mobielvriendelijke update van Google zou hier de oorzaak van zijn. Inmiddels is dat iets meer dan vier weken geleden en wat was het effect tot op heden? Ik heb eens gekeken in Google Analytics naar de statistieken en dan met name naar het aantal bezoekers vanaf mobiel van een site die nog niet mobielvriendelijk is. Daar lijkt het aantal mobiele bezoekers met 26% gedaald ten opzichte van de vier weken ervoor. Van 10.537 naar 7.732 unieke mobiele bezoekers. Deze daling kan toeval zijn, dus om dit enigszins te staven heb ik naar een paar voorgaande vierwekelijkse perioden gekeken. Ook toen lag het aantal mobiele bezoekers zo rond de 10.000. Dus er lijkt sprake van een daling. Bijna alle sites die ik beheer zijn reeds mobielvriendelijk, vriendelijk, dus daar zal ik geen daling kunnen waarnemen. Aan de andere kant heb ik ook niet echt een stijging van mobiel waargenomen. Die zou kunnen zijn ontstaan doordat andere niet-mobielvriendelijke sites in de organische zoekresultaten op mobiele apparaten zijn gedaald. Mocht jouw site nog niet mobielvriendelijk zijn, heb jij er iets van gemerkt? Heb je al eens in je mobiele statistieken op Google Analytics gekeken? En wat heb jij waargenomen? Ik monitor ook een aantal lokale zoektermen en tot op heden heb ik daar ook nog niet veel verandering in gezien. Zelfs sites die niet mobielvriendelijk zijn staan nog steeds op vrijwel dezelfde posities als voorheen. Soortgelijke berichten komen ook uit de rest van de wereld. En volgens sommigen komt dit doordat veel bedrijven alsnog onder de druk van die onheilsdatum van 21 april 2015 hun site mobielvriendelijk hebben gemaakt. Het kan ook zijn dat Google de weging of mate van ranking initieel laag heeft gehouden en die de komende tijd opschroeft. Dat lijkt in het verleden ook wel eens vaker gebeurd. Eerst is de impact gering en naarmate de tijd voortschrijdt wordt het effect groter. Dit zullen we de komende maanden beter kunnen zien. Een tijd lang moest je als bedrijf mee in de trend om je eigen app te hebben. Zonder je eigen app telde je niet mee. Ook leek het erop dat je in elke directory app of branch-specifieke app vermeld moest staan... wilde je volgens de sales reps niet in ondergaan in het mobiele strijdgevoel. Mogelijk was dat een tijdje het geval, maar tegenwoordig liggen de kaarten anders. Zo vond ik in het artikel Survey Consumers Prefer Mobile Browsers to Apps for Local Information op Search Engine Land. Een paar leuke bevindingen van een onderzoek door Bright Local die ik graag met je deel. Het onderzoek is uitgevoerd onder 900 Amerikaanse consumenten. Zoals altijd geldt voor buitenlandse onderzoeken... is het een beetje de vraag of de resultaten ook representatief zijn voor Nederland... maar het is hoe dan ook leuk om er eens zo heen te lopen. Wat in elk geval interessant is om te vernemen... is dat lokale bedrijven met een mobielvriendelijke site met de juiste informatie... een overduidelijk voordeel hebben ten opzichte van mobielonvriendelijke sites... Maar liefst 61% van de geïnterviewden neemt liever contact op met een bedrijf met een mobielvriendelijke site. Overigens was dit in 2013 nog maar 39%. Dit is dus een significante stijging die we deels denk ik ook kunnen toeschrijven... aan de enorme groei van het gebruik van mobiele apparaten in de afgelopen twee jaar. Verder gebruikt 50% van de respondenten een mobiele browser als ze op zoek zijn naar een lokaal bedrijf... 40% een mobiele kaartenapp app en slechts 10% een andere mobiele app. Met andere woorden... Als je een mobielvriendelijke website hebt die ook nog eens goed scoort in de lokale zoekresultaten als mede in de mobiele kaarten en apps, dan is dat voor je vindbaarheid en het aantal nieuwe bezoekers negen keer belangrijker dan dat je ofwel je eigen mobiele app hebt of in een relatief onbekende mobiele directory app staat. Maar welke informatie vinden de mensen dan het belangrijkst als ze je website op hun mobiel bekijken? Zijn het foto's, reviews of de openingstijden? Wel nu, die verdeling is als volgt. Het adres scoort 52%. Procent. Een kaart en routebeschrijving scoort 47%, openingstijden 44%, telefoonnummer 37% en voor de overige gegevens wijs ik je graag naar het plaatje in de show notes op www.dereputatiecoaching.nl slash 129. De vraag blijft natuurlijk of je al deze bevindingen mag combineren en gebruikers per se de juiste gegevens willen raadplegen op de mobielvriendelijke website of dat het hen gewoon gaat over de relevante en actuele gegevens. Want met de marktpenetratie van Google als zoekmachine in Nederland en in veel andere landen in Europa is dit namelijk ook één op één af te beelden op Google. Voor lokale ondernemers die actief waren op Google Plus was het tot voor kort interessant om elke twee tot drie weken een update, liefst met foto of video, te posten op Google Plus. Want die update met de afbeelding of video werd gedurende die periode vertoond in het Knowledge Panel aan de rechterkant in de zoekresultaten. Dat gaf een extra stuk exposure en kon ertoe bijdragen dat meer mensen de lokale Google Plus pagina of de bijbehorende bedrijfswebsite bezochten. Helaas, sinds een paar dagen wordt de meest recente Google Plus update niet meer vertoond. Als je enkel om deze reden eens per paar weken een update publiceert op Google Plus, dan kun je er nu dus mee stoppen. Aan de andere kant raad ik je juist aan om door te gaan, want je laat sowieso aan Google zien dat je bezig bent met je bedrijf, je communicatie, je marketing, je reviews, etc. Dus laat deze wijziging voor jou geen showstopper zijn om niet meer te posten op Google+. Afgelopen maandag was het weer de maandelijkse bijeenkomst van de social media club Apeldoorn, bekend onder de naam hashtag SMC 055. Er werden twee presentaties gegeven. Het spits werd afgebeten door Matthijs Algera, community manager van Centraal Beheer, waarna Gonny Spijkstra, social media manager bij De Telegraaf, een presentatie gaf met als titel Fuck Je Facebookpagina. Daarin vertelde zij over hoe de Telegraaf inzet op de publicatie van content op haar eigen platform en nauwelijks op Facebook. In deze podcast deel ik de audio van haar presentatie met je. Neem de geruste tijd voor, want het hele verhaal van Gonnie Spijkstra duurt 21 minuten en 14 seconden. Fuck je Facebookpagina, inderdaad. Um, ik zag vandaag al een tweet van iemand die zei, uh, dat is nogal een prikkelende titel. Nou, ik denk dat je hem ook wel kort door de bocht kan noemen, want het hele verhaal is eigenlijk een beetje kort door de bocht, maar... Dat mag als je voor de telegraaf werkt, dus uh, jullie zijn een beetje gewaarschuwd. Um, iets over mij, ik ben dus Gornie uh, Spijkstra, ik ben um, product manager social, of social media manager, ja. De, de focus ligt een beetje op de site, dus vandaar product. Um, ik heb een eigen blog inderdaad over inhakers, dus uh, ik zat te smullen net bij uh, Matthijs voor voorbeelden. Ja, ik vind dat echt een van de meest fascinerende dingen die er, die er zijn. Als iemand, als heel veel mensen ergens over praten... en je weet er als merk relevant op in te haken... en dat je daardoor als merk onderdeel wordt van dat gesprek van de dag... vind ik gewoon echt heel erg leuk. Dus dat, dus eigenlijk trending topics is wel een beetje waar ik me mee bezig hou... en op werk en er ook buiten werk. Dus, nou ja. Dat eigenlijk. En ik vind het ook altijd leuk om uh, mijn dochter even te laten zien. Vijftien maanden nu bijna, volgens mij. ja. Um, en ze werkt hier één jaar. Um, mijn voornaamste KPI, dus waar ik eigenlijk altijd voor werk... Um, is het vergroten van de social traffic uh, naar telegraaf.nl. Um, social gaat natuurlijk over veel meer dingen dan dat. Het gaat over engagement, dialoog, conversaties, um, bereik. Nou ja, noem het maar op. Maar uiteindelijk uh, zijn wij een uitgever... en verdienen we nog steeds gewoon ons geld aan de banners. En dus moeten gewoon traffic komen en social werkt daar aan mee. Dus ik uh, probeer ook wel eens wat meer op bereik te sturen... dat ik gewoon zeg, nou, het gaat om impact... en het maakt niet uit waar dat dan is. Uh, want als we alleen maar op verkeer sturen... dan zouden we Sean van der Heuvel niet uh, laten aanschuiven... bij de desk bij Airtel Boulevard... maar dan kan hij beter A en P'tjes overtikken. En dan snapt iedereen, oh ja, bereik en impact... leidt op langere termijn ook wel um, naar traffic. Nou ja, goed, traffic dus. Um, en daarvoor zijn social media best wel belangrijk geworden voor ons. Uh, een jaar geleden uh, was de social traffic... dus van alle verkeer wat naar Telegraaf komt... 4,2 procent. En dit jaar is dat al 13,7. En dat is wat we kunnen identificeren. Er is nog veel meer traffic, maar vaak uh, is het een beetje de dark social. Wat we weten is in ieder geval 13,7 procent wat van social media komt. En dat wilde dus zeggen dat het in een jaar drie keer zo groot is geworden... Dus dat is best wel behoorlijk. En ik vind het ook altijd leuk om even te laten zien uh, het verschil tussen wat er uit Google komt en wat er uit social komt. En ik heb hier de non-branded zoekopdrachten uh, uitgezocht. En met non-branded bedoel ik um, mensen die bijvoorbeeld zoeken naar... Nou, noemen ze een nieuwtje van vandaag. Nee, Shoe Paradise bijvoorbeeld. Maar. En wat nog meer? Oh ja, de burgemeester. Ja, precies. Nou, mensen die daarop zoeken en dan bij de Telegraaf terechtkomen. En hier zitten dus niet de mensen bij die op Telegraaf hebben gezocht... of op vrouwen, want dat vind ik gewoon direct verkeerd. Dat zijn mensen die ons al in gedachten hadden. En dat zijn er 6,3 miljoen per maand. En socials, en natuurlijk veel meer, anders zou ik het niet laten zien. 16,2 miljoen per maand. Dus dat wil zeggen dat Facebook en Twitter voor ons... al belangrijker zijn dan Google... En waar we dus voorheen eigenlijk al onze artikelen alleen maar optimaliseerden voor Google, dus echt met SEO bezig waren, optimaliseren we artikelen nu ook heel erg voor social. En nou ja, wat is dan de verdeling tussen Facebook en Twitter? Twitter levert 24% van het social verkeer en Facebook 71. Is dat wel? En Twitter is voor ons nog voor, ja, vrij groot omdat het natuurlijk over nieuws gaat. Uh, nou ja, samen is dat 95%, dus dat is eigenlijk zo'n beetje alles. Uh, e-mail is nog 2% en WhatsApp levert ons ook al, ik geloof ik zo'n procent op. Uh, de rest is dus gewoon echt heel weinig. Um, ja, en, en, en hoeveel hebben we het dan over als het gaat om Facebook? Dat is 12,3 miljoen visits per maand. Dus dat is behoorlijk wat. Maar... Ja, waar komt dat dan vandaan? Het leuke is, ik krijg heel vaak directeuren aan mijn bureau en die zeggen dan... Gornie, hoe kan het nou dat we minder fans hebben dan het AD of Nu.nl? En dan zeg ik, nou ja, fans, het gaat niet echt om fans. Het gaat natuurlijk om het bereik en engagement. En nou ja, fans is een beetje management porn. Dat zeg ik dan niet tegen die directeuren natuurlijk. Maar dat is het natuurlijk wel. Dus wie heeft de grootste? Dat is het. Um, maar daarnaast, dus dat het niet om fans gaat, gaat het... Uh, ook niet eens om die Facebookpagina. Want zij denken dat daar de meeste verkeer vandaan komt. Uh, maar dat is dus niet zo. Want van al die Facebook-visits, Dus die, die 12,3 miljoen per maand. Komt maar 10% van die Facebookpagina. En dan vraag je je natuurlijk af. Waar komt dan de rest vandaan? Dat komt. En dat is natuurlijk echt social social. Van mensen die artikelen met vrienden sharen. Dus er komt iemand naar Telegraaf. Leest daar een artikel, drukt op die share-knop of kopieert uh, iets, dat kan natuurlijk ook. Uh, deelt dat met vrienden, een aantal van die vrienden die klikt daarop, gaat weer terug naar dat artikel. En daar komt die 90% vandaan. Dus dat is even goed om dat onderscheid zeg maar, te zien. Wij pushen dus artikelen op de Facebookpagina, daar komt 10% vandaan. En die 90% van die Facebook traffic komt omdat mensen uit zichzelf artikelen met vrienden delen en die mensen klikken daarop. Dus dat is even belangrijk om even in het oog te houden. Dus om het nog even te herhalen, er komt dus van die Facebook-pagina maar 10% van die Facebook-traffic die we maandelijks hebben. En dan zou je kunnen zeggen: Nou, dan moet je dus harder werken aan die Facebook-pagina. Dat doen we onderhand ook wel. We posten veel meer dan we in het begin deden en het plafond is nog helemaal niet bereikt. Um, we hebben 190.000 fans, ook nog niet eens superveel, maar, maar wel aanzienlijk. Uh, het gemiddelde bereik per post is 300.000 mensen. Dat is dan wel weer veel. Uh, we hebben minimaal één keer per week een post met een bereik van boven de 1 miljoen. En we hebben ook een post gehad een tijdje geleden. En die heeft zelfs 4,9 miljoen mensen bereikt. Meestal gaat dan wel een vinger omhoog. Welke was dat dan? Ja. <laughs> dus ik zal het wel vertellen. Wacht even. Verslokje. Oh. Dat, uh, waarschijnlijk zeg je, oh ja... Uh, het ging over een baby die heel ziek was geboren. Um, en de ouders hadden toen het kindje overleed, na best wel korte tijd... alleen maar foto's van dat kindje met allemaal slangetjes over het gezicht. En de vader had een oproep gedaan op Reddit en die had gezegd... wie kan uh, een foto van mijn dochter maken zonder al die sl slangetjes... zodat we gewoon een, nou ja, een foto hebben. En er waren ontiegelijk veel mensen die daarop reageerden... Um, en blijkbaar... Ja, de reacties die wij kregen... was heel erg van... Oh, wat is de wereld toch nog mooi... en er is een sprankje hoop... en nou ja, de mensen zijn toch niet zo slecht. Dat was een beetje iets wat heel erg eh, emotioneel is... en wat toch een soort van positief... Nou ja, niet echt een positief einde... maar wat toch iets moois had. Um, en als ik dat dan vertel... aan diezelfde directeuren... Um, dan denk ik zo, oh ja, het gaat dus inderdaad niet om die fans... maar het gaat om bereik. En uh, die 4,9 miljoen... Uh, is meer dan de lezers van alle dagbladen op één dag. Want dat is namelijk 4,5 miljoen. Dat blijft dan meestal hangen. Um, en dat wil zeggen dat één op de twee Facebook-gebruikers... die post in zijn timeline voorbij heeft zien komen. Dus dat is wel behoorlijk. En we kijken ook nog heel af en toe wel eens naar IPM+. Het uh, aantal interacties per duizend fans. Het is niet heel erg gangbaar meer. Maar om eens te kijken van hoe doen we het nou... in vergelijking met de concurrenten. Nou, daar doen we het... Een stuk beter. Dus we hebben veel, engage veel meer engagement dan um, RTL, NOS en nu, bijvoorbeeld. Dus die pagina die doet het eigenlijk best wel goed. Dus hoe kan het nou eigenlijk dat die 10% maar van die Facebook-pagina komt? Maar het is maar 10%. Dus vandaar dat ik zeg: in chocoladeletters, dat hebben we van oom Schul geleerd. <laughs> Fuck je Facebook-pagina. Dus. Want wat is er nou aan de hand met Facebook-pagina's? Facebook schroeft het organisch bereik steeds meer naar beneden. Ik heb er even icoontjes bij gezet om even het onderscheid tussen die twee manieren waarop je verkeer krijgt duidelijk te hebben. Het gaat hier dus om de Facebook-pagina die een post publiceert naar de fans. En je hebt daar een formule voor, voor het bereik wat je daar hebt. En dat is het aantal fans van je pagina's keer de shareability van je content. Mensen praten erover of niet, ze delen het wel of niet... En die mensen hebben natuurlijk een aantal vrienden. En nou, dan heb je bereik. Maar gemiddeld bereikt een Facebookpagina maar 2% van zijn fans. Dus er klopt iets niet in die formule. Want je zou eigenlijk al je fans moeten bereiken. Plus ook nog de vrienden van de fans die het delen. En ja, hoe kan dat nou? Het afgelopen jaar is de hoeveelheid content van pages verdubbeld. Dus er zijn meer pagina's bijgekomen. Die pagina's zijn meer gaan posten. En je kan je voorstellen dat in je newsfeed, dat je daar, niet, ja, daar is gewoon geen ruimte voor. Want dan ja, krijg je zo'n overload met posts en content. Dus die concurrentie die wordt eigenlijk steeds groter. En het is zelfs zo dat elke keer als je inlogt op Facebook, staan er 1500 potentiële updates voor je klaar. Dus je moet je voorstellen, dat nou, daar is niet doorheen te komen. Terwijl je natuurlijk gewoon de dingen wil zien die je vrienden meemaken. Dat is natuurlijk de reden waarom je op Facebook... Bent en Facebook is er dus ook wel een hoop aan gelegen. Ze hebben ook een speciaal team, um, ja, de Nieuwsfeed Team of zo, die eigenlijk continu bezig zijn met het sleutelen van, om die nieuwsfeed voor gebruikers zo relevant mogelijk te maken. En dus hebben ze gezegd: We hebben een algoritme nodig. En met dat algoritme bepalen we wie wat wanneer te zien krijgt. En hoe doen ze dat? Ze bepalen wat relevant is op basis van een engagement rate. Dus elke keer als jij een post op je Facebookpagina eh, plaatst... dan spuugt Facebook dat uit naar een aantal van je fans. En op, uh, ja, op, afhankelijk van uh, wat die fans doen, of ze reageren of niet... of nou ja, liken of nou, wat dan ook, of delen... zeggen ze, oké, okay, als er meer gedeeld wordt... laat ik het dan meer mensen zien. En dat noemen ze dan de interactions. En dat gaat natuurlijk om de kliks op de post, de, de foto of de link... En natuurlijk ook de comments, de likes en de shares. En die werkelijke formule die ik dus net liet zien van die Facebook-pagina, is dus eigenlijk niet het aantal fans keer die shareability keer het aantal vrienden, maar daar zit een factor voor. En dat is dan natuurlijk de fuck-factor van Facebook. <laughs> oh. Dus de Facebook-pagina die je hebt. Uh, is dus eigenlijk helemaal niet owned. Want je denkt vaak: hé, hey, dat is mijn pagina, dat zijn mijn fans. Waar Facebook bepaalt hoeveel van jouw content uh, gezien wordt. Dus ja, ik noem dat liever een soort van least. En die fuck-factor kan je natuurlijk goed maken met euro's. Dus hoe meer euro's je er tegenaan gooit, hoe meer bereik je ook weer haalt. En het goede nieuws voor ons dan, voor uitgevers en ook voor merken die graag uitgever willen worden is dat die fuck-factor er niet is als mensen artikelen delen met vrienden. Dus dat is die tweede manier waarop je verkeer kan krijgen. Dus inderdaad van nou, vrienden naar vrienden. Er staan hartjes bij, heel social. En om nog heel even te laten zien, dit is waar 90% van onze Facebook-traffic vandaan komt. En ook daar heb je een formule voor. Het is een beetje droogstof af en toe met formules en cijfers. En, maar ik hoop dat het allemaal duidelijk is, anders hoor ik het graag. De formule voor Facebook-traffic vanuit vrienden die delen met vrienden begint met publisher power, dus er komen mensen naar jouw website. In het geval van Telegraaf zijn dat er natuurlijk een hoop, dus we hebben wel makkelijk praten. Ook daar heb je te maken met een shareability, er praten meer mensen over de burgemeester dan over een of ander financieel nieuwtje. Um, degene die delen hebben ook hier weer een aantal vrienden die dat zien op Facebook. Dus dat is dan je bereik. En in dit geval van Telegraaf moeten mensen natuurlijk ook weer terugklikken. Dat vinden we belangrijk. En dat resulteert in wat wij noemen een viral uplift. Dus je begint met een aantal bezoekers en je krijgt er meer. Nou, heel veel cijfers. Dit is eigenlijk wat ik de hele dag doe. Het, ik, wat ik doe is eigenlijk niet meer dan een soort van social conversie optimalisatie. Dus de hele tijd proberen om die formule te verbeteren. Nou, gelukkig is dat gelukt. Ik zal er een beetje doorheen gaan. Vorig jaar uh, hadden we 69.000 shares van artikelen. Nou, dat resulteerde in een bereik van 13 miljoen impressies of weergaven in de nieuwsfeeds. Dus het werd door werd 13 miljoen keer gezien. Dus dat is 190 keer per share. En dat zorgde voor 253.000 kliks weer naar telegraaf.nl. En dat, ook hier heb je dan een soort van click rate en dat was 1,9%. Nou, dit jaar hebben we dat gelukkig verhoogd. En het leuke was dat we toen dachten... hé, hey, hier is iets gaande wat we niet helemaal begrijpen. Die shares voor artikelen, nou, daar hadden we van alles aan verbeterd. Dat was 2,8 keer meer geworden in een jaar. En toen keken we naar de impressies op Facebook... dus hoe vaak die shares van die artikelen te zien waren... En dat was opeens 5,8 keer meer. Toen dachten we, hoe kan dat nou? We hadden 2,8 keer meer shares. Hoe kan... Dan zou je ook zeggen dat, dat 2,8 keer meer gezien wordt op Facebook. Maar dat was dus niet zo. Dus toen dachten we, nou, wat zouden dan verklaringen kunnen zijn? Dat per share dus opeens uh, meer mensen het zien. Hebben mensen meer vrienden gekregen? Nou, dat leek ons niet uh, waarschijnlijk. Of hebben mensen onderling een soort van hogere ad-rank... dus dat ze meer op elkaar reageren, dus hechtere relaties hebben? Nou, leek ons ook niet waarschijnlijk. Toen begrepen we op een gegeven moment... dat omdat we hier uh, het klikpercentage ook bijna hadden verdubbeld... dus als je iemand iets deelt op Facebook... waren er dus opeens twee keer meer mensen... die op die share van vrienden klikten terug naar Telegraaf. En ook hier, dus het werkt eigenlijk precies hetzelfde als op die Facebook-pagina, door die toename in kliks, in Facebook... Dit is blijkbaar interessant. Dan laat ik dat dan meer mensen zien. En dat is dus vooral zo als mensen dingen met elkaar delen. En Facebook, dit is wat Facebook zegt. Ik zou het niet durven zeggen over onze content, maar Facebook zegt: wij geven voorrang aan. Ik mag het niet zeggen, we de basis weg. Dus het scheelt. inktzwarte dag. Um, Facebook geeft dus voorrang aan high quality content, wat ze zeggen. En dat wordt heel simpel bepaald op basis van kliks. Dus hoe meer mensen er klikken, hoe meer ze denken. Dat is interessant. En ook in deze formule, dus voor mensen die delen met vrienden en vrienden... ...klikken weer terug naar het artikel... ...zit dus eigenlijk een extra formule over de extra factor. En je voelt het misschien aankomen. De, de pagina heeft een fuckfactor en content gedeeld door vrienden... ...heeft een looffactor. Ja, En daar profiteren we behoorlijk van... ...want we, je kan met hele kleine tweaks... ...kun je al een enorme groei bereiken. Het begint natuurlijk altijd met content... ...maar dat is duidelijk. Want stel... ...het artikel heeft duizend in ...daar begin je mee, dat is dus die publisher power... ...en 1% van die bezoekers deelt het artikel... ...dit is een helemaal een hypothetisch voorbeeld hoor... Um, ...en die bezoekers hebben elk 100 vrienden... Nou, dan wordt het dus door een aantal mensen gezien... en 5% van die vrienden die klikt er op die link. Dan begon je met duizend views en dan heb je 50 nieuwe erbij. Zo simpel is dat. En als publisher heb je vooral invloed op... de shareability en het klikpercentage... dus het deelpercentage en het klikpercentage. En wat kun je daarna nou aan doen? Nou, content, daar begint het natuurlijk allemaal mee. Is altijd wel een discussie uh, bij ons. Want de redactie zegt heel vaak tegen mij dat mensen erover praten wil nog niet zeggen dat het nieuws is. Nou ja, daar verschillende meningen wel eens over. Maar goed, ik probeer dus zoveel mogelijk hun tips te geven... over dit is waar mensen nu over praten. Dat is gewoon hoe het werkt. Mensen praten erover. Je, je, je, je plaatst een artikel wat erover gaat. Dan gaan mensen daarover praten. Het past gewoon in de gesprekken die mensen al met elkaar hebben. Of dat nou bij de koffie automatisch of op een verjaardag. Dus content... Uh, nou, de artikelpagina kan je het een en ander natuurlijk aan verbeteren. Um, en aan het klikpercentage. Um, we hebben bijvoorbeeld een CMS en daar plaatsen we uh, speciale titels voor social uh, in. Dus bijvoorbeeld dat je een, uh, een column zou hebben van Jules morgen in de krant. En die zegt inktzwarte dag of inkt dag des doods. Noem maar iets. Um, dan zou je... Uh, misschien op Twitter zoiets hebben van waar gaat het over. Maar op de site zie je natuurlijk zijn gezichten bij en je snapt oké okay, het gaat over nieuws. Um, en in het CMS kunnen we speciale titels daaraan uh, hangen die op social uh, beter laten zien waar het over gaat. En je moet natuurlijk technisch ook laten weten aan Twitter en aan Facebook waar het artikel over gaat. Dus als je dat allemaal heel goed hebt gedaan en je uh, verbetert het share percentage en het klikpercentage, dus je gaat van 1 naar 2 en van 5 naar 10%, dan heb je niet meer die 50 nieuwe page views die je net had, maar dan ga je al naar 200. En als je dit nog een keertje weet te doen, en je gaat van 2 naar 4 en van 10 naar 20, ga je al naar 800. Dus er zit een soort van vliegwiel-effect in. En je kan je voorstellen, als je die nieuwe page views hoger dan 1000 maakt, dan eindig je met meer dan waar je mee begon, en dan ga je viraal dat is hoe de sneeuwbal werkt. En op die manier hebben we dus eigenlijk in een jaar 2,8 keer meer shares gekregen. We hebben het klikpercentage, dus op, vanaf Facebook weer terug naar Telegraaf hebben we verhoogd. En die love factor die Facebook ons geeft als dus vrienden met vrienden delen, hebben we in een jaar 20 keer meer kliks van Facebook naar Telegraaf behaald. Dus eigenlijk is mijn verhaal heel erg een pleidooi voor... Content marketing. Dus ga niet heel erg op die Facebook-pagina zitten, maar als je toch mooie content maakt, breid het dan uit naar een contentplatform. En wordt niet, daarmee juist niet te afhankelijk van Facebook. Dus vraag je vooral af: ga ik voor die Facebook-pagina, ga ik voor mijn eigen contentplatform, ga ik voor Leave Media, wat Facebook natuurlijk eigenlijk is, of ga ik echt voor Owned, waar ik echt gewoon controle over heb, waar ik invloed op heb en Earned, dus dat. Uh, mensen, bezoekers, gewoon met vrienden delen. Ga ik voor leuke Facebook-plaatjes, sorry, <laughs> ze zijn heel leuk. <laughs> ga ik voor leuke Facebook-plaatjes of ga ik voor echte, nou ja, rich content en share buttons? Uh, word ik adverteerder of uh, word ik publisher? Ga ik, stel inderdaad, alle jongeren lopen weg en uh, nou ja, de ouderen op een gegeven moment ook en Facebook verdwijnt, ga ik dan die honderdduizend fans weggooien? Die zijn dan echt gewoon plotsklaps waardeloos geworden. Je kan ze ook niet meer bereiken. Of zet ik gewoon een nieuwe share-button neer. En die shares blijven wel doorlopen. Dus ga je voor de korte termijn of voor de lange termijn, voor de fuck-factor of de low-factor, ik zeg dus fuck die Facebook-pagina. Dus. <lacht> Dat was hem.